Er is niemand gewond geraakt bij het deels ingestorte sportcomplex in Utrecht. Dat zegt de veiligheidsregio na onderzoek met een drone. De instorting ontstond begin van de avond. Deze man was op dat moment aan het sporten. Er kwam personeel naar binnen gerend en die riep iedereen moet nu naar buiten. Dan liepen we naar buiten toe, maar toen riep hij erachteraan schiet op, het dak in, het dak in. Toen zijn we hard naar buiten gerend en toen hoorde je ook, we hadden je inhoorde zakken. De balken kraakten en uh, ik heb niet achterom gekeken Als bij de NOS over de oorzaak is nog weinig bekend... het pand was pas sinds twee jaar open. Mogelijk heeft de sneeuw een rol gespeeld. In een winkelcentrum in Nijmegen is iemand aangevallen... door een man met een hakbel meldt het AD. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Hij was met zijn gezin boodschappen aan het doen... toen hij ruzie kreeg met de man met de bel. Op filmpjes is te zien dat de dader wordt overmeesterd. Hij is aangehouden. Door het winterse weer begint op steeds meer plekken het strooisout op te raken. Onder andere in sint michielsgestel in Brabant is dat het geval, hoor je bij de NOS. We hadden drie vrachten besteld. Maandag kregen wij het bericht van nou, we kunnen één vrachtje brengen... maar de andere twee eh, hebben we niet, want we kunnen niet vooruit. In Drenthe worden sommige provinciale wegen zelfs afgesloten... totdat daar weer gestrooid kan worden. En een verjaardagsfelicitatie of een liefdesverklaring in de lucht. Heel leuk, maar in Utrecht kan het binnenkort misschien niet meer. De stad wil een verbod op reclamevliegtuigjes boven de stad. De vliegtuigen zorgen voor luchtvervuiling en geluidsoverlast, vindt de gemeente. Het levert verschillende reacties op. Sommige mensen zijn heel blij, maar anderen vinden het juist zonde. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond zijn er sneeuwbuien. De temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Morgen is het zo goed als droog bij 0 tot 4 graden. Dit is de Avond van Joe. Never care for me Roseanne De 70's, 80's en 90's. Dit is Joe. Mountains in our way, but we climb the stairs every day. Some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price.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 We zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Het zijn weer de dikke Deka Deals bij Dekamarkt. Met deze week douwen Egberts filterkoffie 250 gram nu 3,69... en Klenedrop Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer dikke Deka Deals. De KFC Meal Deal voor 4,99... Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Nu bij Markt, blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. 18 plus speeltoest. Dus. Ja. ja. serieus? 7, oh, Wat oh. een geld. 18.000, tot verdikken. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij.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 This is Joe Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears mm -hmm. from your little sister. Crying because she doesn't have a dress without a pen for the party to go. But you know.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 Op veel plaatsen rijden straks gewoon weer bussen. In Brabant, Het Gooi en op de Zuid-Hollandse eilanden... rijden ze vanaf de vroege ochtend al. In Groningen en Drenthe pas na 9 uur. De provincie Utrecht houdt de meeste bussen nog wel binnen... behalve de gratis pendelbussen die naar stations rijden. De treinen rijden dan ook weer volgens de winterdienstregeling. Het aantal gewonden door het winterweer valt mee. Ondanks de sneeuw en code oranje... bleef het verrassend rustig op de eerste hulp van de meeste ziekenhuizen. Mensen hebben blijkbaar goed geluisterd naar de oproep om binnen te blijven. In een supermarkt in Nijmegen...